I'm straight into the eye Be equal to the frame Gave my soul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 room, and draw outside the lines, your perfume and your costume, no I wouldn't mind being your partner. Bad, bad, bad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 ZANG Ah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 Everlasting in the perfect afterglow, grace under pressure, not to rabbit.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 Er uh, zijn echt wel mooie dingen. Ja. Uh, Mar even... Mar Marco Gene bij uh, Radio Capella. Dat kan ik ja. ook maar even noemen. Leo Kattenstaart uh, heeft er nog wat uh, een en ander aan gedaan. Die zijn laatste uitzending heeft gehad. Wat heel jammer ja. is. Want dat ja. is echt zo'n mooi liefhebbersprogramma. Ja. Die ja. Dus... Uh, nou, helaas niet de grote kanaal. Ik heb wel Parool ingestaan. Maar niet uh, in de NSC of Voortstraat, helaas. Ja. Uh, maar dat blijft altijd. Het blijft altijd smacht, smacht er naar meer. Ja. <laughs> maar. Uh... Wat ze schreven, want ook de regionale pers... en je zegt het al, parol. die hebben ja. toch in dat opzicht een behoorlijk bereik. Maar ze waren nogal lyrisch over de manier... waarop jij dat hele verhaal van Hemingway vertaald had. Want het is gebaseerd op een verhalenbundel van Ernest Hemingway. Ja. Ja. Hoe je dat vertaald hebt naar de muziek. Ja.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 Yeah. Mensen, abonneer je erop, want uh, ze zijn, uh, ze zijn uh, de moeite waard. Um, ja, maar lekker, <laughs> Want op een gegeven moment uh, heb je het er ook zelfs over dat er een volland link is met Hemingway. Nou, ja, die is heel grappig inderdaad, want ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit voor. maar ik woon inmiddels tien jaar in Amsterdam. Ja. Hij is nooit in Nederland geweest. Wel, nee. In België en Duitsland en uh, Frankrijk natuurlijk al veel.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 Ja, ik zet, ik, zet, ik zet je er weer even op, want, uh, want we, ineens uh, zijn we weg. Dat is... En als het goed is, hangt hij weer. Hey, ja, dan is hij weer. Vet. Ik hoorde opeens een mooi pauze. <laughs> ja, want er kwam ineens een uh, Engelstalige dame die zei dat de verbinding in één keer uh, eruit lag. Oh. Ja, um, goed, uh, ik weet niet, heb je hier nog ergens belt goed? Of uh, uh, ben je er al rappen uh, doorheen? Want je Leo, zit hier Leo, in het buitenland ook.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 Life zo veel om te managen. Het universum geeft me niets wat ik niet kan handelen. Dus ik face al die challenges. Die hele mindset is dus nu no-no-core. Als Matthijs doorgaat, ga ik ook door. Alle rhymes die ik schrijf zijn als folklore. Zijn net alsof ik op de cover van woke Ik ben zo so short, sure. yo Lucas. Je hoeft geen mensen beat meer te trappen. Heb de feeling dat we niet zullen floppen. Epiphanie die ze niet kunnen stoppen, ik rap maar op een plek in de rap zien. Wat ik weet, ze gaan me tracks niet als rap zien. Zo kut, met je boy en eclectisch. Willen featuring met vrouwkeur of estine, tap steeds meer in, in mijn essentie. Compromis, klikken nu op mijn salaris. Ben je waarom, maar ik voel me legendarisch. Leefkunst, leef hip hop gaat dood voor. Jullie stoppen naar je eerste salaris. En dat is cool bro, ik snap die safety. Ja, het is ook het, het jaar van de, de Nederlands talige hip hop. Uh, en dit ja, komt uit Shandal, namelijk Middenweg. Tijd. Dat hebben ze volgens mij nog niet zo gek lang geleden uitgebracht. En daarvoor hoorde je uh, PA wond met My Old Man. Um, en dat is natuurlijk omdat hij uh, drukdoende bezig is sowieso met zijn eigen album aan de man uh, te brengen. En hij is ook uh, op pad met uh, Her Majesty. Uh, dat is ook een uh, band. Maar die spelen eigenlijk min of meer jaren 60 en jaren 70 nummers van nou ja.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 You yeah. Mary is a wise place to go. Now we're on hold, there's things to face.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 The barkless body and parched the soil your roots just left behind Stay away, stay away, stay away if you don't want to lose me Stay away, stay away, stay away when you hold me so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 To be reimagined Reimagined by someone else's eyes From the empty promise of a.